Get me out of here Cause my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 in België zijn bij een achtervolging door de Nederlandse politie op de E19 tussen Breda en Antwerpen twee zwaar gewonden gevallen. De achtervolging begon in Nederland toen een automobilist op de vlucht sloeg bij een politiecontrole. Bij de achtervolging werden snelheden gehaald tot 200 km per uur. Op een parkeerterrein bij minder hout sloeg de auto over de kop. De bestuurder werd eruit geslingerd, de passagier kwam klem te zitten. De landen van de G20 willen harde maatregelen nemen om een nieuwe wereldwijde crisis te voorkomen. President Obama heeft dat gezegd na afloop van de top in Pittsburgh. Een van de afspraken is dat bankiersbonussen aan banden worden gelegd. Bankiers krijgen voortaan alleen een bonus als ze zich gedurende langere tijd hebben bewezen. En bovendien moet de bank waarvoor ze werken zich een bonus kunnen veroorloven. Een maximumbedrag is niet vastgelegd. De landen van de G20 hebben verder afgesproken dat banken grotere financiële reserves moeten aanhouden om tegenvallers op te vangen. En ook gaan ze hun economische beleid beter op elkaar afstemmen. De nieuwe economische grootmachten China, India en Brazilië krijgen meer invloed in het Internationaal Monetair Fonds. In de Utrechtse wijk Ondiep is vanochtend zijn auto met daarin een baby van zes maanden gestolen. De baby en de auto werden drie kwartier later teruggevonden in de wijk Overvecht. De baby zat in zijn maxi maxicozie bij een vuilcontainer. De auto stond een paar meter verderop. Volgens de politie had de eigenaar zijn kind in de auto gezet... en ging die zijn huis in om nog even iets te pakken. De motor liet hij draaien. Toen hij terugkwam was de auto weg. De ouders werden op het politiebureau met hun kind herenigd. De baby had het wat koud, maar maakt het verder goed. De vader krijgt slachtofferhulp. En dan het weer. Veel zon blijft droog en het is 18 tot 21 graden. Ook morgen, zonnige periode, het blijft droog. Dit was het NOS. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?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 Friendship is so Lifelong friendship So kick. I tick. Thug Banging his chick But won't kiss Drinking a spit When copping a fix For dope blips. I got a knife In the back To bust your brain Put the knife in your back Once in a life I was driving like that Like my man Troy Who lost his days Shooting dice And worldly ways And ended up In an early grade Because once in a lifetime Is rough Twice in a lifetime You combat the ghost of mistrust, Mentally cuffed Thrust by a cop Thick and he tough You bust I'ma do the hours Us and what Now I'm on my knees God, please save me from the fires of hell. Let water, water, soul prevail. Cause I can't take no more. Who's that knocking at my door? Is that you, Pete, from Cobb's Creek, who died in his sleep? We just playing for fun. Now it's Keith. Like my man Mark, I beat the death rap in the carpet and left in the garbage. Now that's cold hearted. That's Pookie Saw. It. like I ain't seen kids in the sixth, they flip for nonsense. Poking ice picks, smoking. Is the preschool fool and packing their tools. You mom thinks it's cool. Don't believe the things I've seen. VFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 Deze rommel, klavertje 4. Dagen als deze schaars, dus klagen we niet. Niet hier. Allemaal goed, we zoeken naar verdier. Mogen we naar een plekje in de vaste kroeg van mijn vier? Ik ken de haar via via. Zijn me via ook? Okay. Ik had zoiets van, we zien we hoe het loopt. Nu wat ik wil, ja. Hm. Laatste rond, tijd om te vertrekken. stuur op weg naar huis nog een bericht. Slaap lekker. Slaap lekker, dingantje.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 I could be your heaven too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 Ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Met een hoofdletter zet. van Zon, Zee, Zandvoort en Zutphen.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 learn man You're wrong. Would you say to me, baby? Cause I'm not trying not to give it all.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 linken haken yeah Boom.